Zes uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Amerikaanse veiligheidsdiensten NSA en FBI... hebben toegang tot allerlei gegevens van gebruikers... van onder meer Google, Apple en Facebook. Dat schrijven de Washington Post en The Guardian... op basis van geheime stukken... die journalisten van de twee kranten in hun bezit hebben. Via een geheim programma zouden de diensten zoekgegevens... e-mails, foto's, video's en chatgesprekken verzamelen...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 Jong Oranje is het EK onder de 21 jaar begonnen met winst. In de eerste wedstrijd werd Duitsland met 3-2 verslagen. Ver maakte vlak voor tijd de winnende goal. Het weer, volop zon, het wordt 15 graden op de Wadden... en 22 tot 26 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. ABB Verkeersinformatie viel op de A50 Os Arnhem. Tussen Kopen Valburg en Heteren, 3 kilometer, door een ongeluk. Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Het is vrijdag 7 juni. Goedemorgen. Amerikaanse veiligheidsdiensten kijken dus met u mee. Bijvoorbeeld op Google en Facebook. Onze correspondent in Washington weet meer. Na alle ontkenningen van Ansaldo Breda... wordt het nu tijd om op zoek te gaan naar alternatieven. De provincie Brabant heeft al wel een idee, hoort u zo van de gedeputeerde. En inmiddels is de strijd om wie opdraait voor de kosten losgebarsten. ga ik over praten met hoogleraar contractenrecht Chris Jansen. Premier Erdogan is weer terug in Turkije. Echt bereid tot overleg lijkt hij niet. Spreekt Bram Vermeulen over zijn opstelling tegenover de demonstranten. Staatssecretaris Steven van Justitie hoort u over het sluiten van minder gevangenissen dan die van plan was. We zoeken vanochtend naar de remedie tegen vele autodiefstallen. En minor Remmers is stroomopwaarts gegaan en ver in het buitenland. In Koblenz, waar een koper kogel die de zon heet... achter de heuvelkam omhoog kruipt... zien wij voor ons die grote grijze grijbaan, de Rijn. Dan is de zevende etage op de Rijnoever in een hotel best comfortabel. Ook al is het een oerlelijk gebouw. En muziek is er ook in dit Radio 1 van de Crystal Fighters. Do you want to go to the plage with me? I'm going down, down, down there for in the morning. Most beautiful girl. Over zes uur luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ik ga u bijpraten over het nieuws van de afgelopen uren. Premier Erdogan keerde vannacht terug in Turkije... na een bezoek aan Noord-Afrika. En hij werd in Turkije verwelkomd door duizenden aanhangers op het vliegveld. Intussen gaan de protesten tegen de premier door. Correspondent Bram van Meulen over de vraag wat er dan nu gaat gebeuren. Hoe, hoe moet je verder als premier als je uh, zegt... ik ga niet naar jullie luisteren en uh, zo kan ik het land niet besturen... en dit zijn extremisten, dan kun je eigenlijk maar één weg op... zonder gezichtsverlies en dat is de stad terug eisen. Dat zou betekenen dat je taxiem moet gaan schoonvegen, maar wat hier nu op het plein staat... laat zich niet zomaar meer aan de kant schrijven... tenzij je het echt op een hele harde confrontatie laat aangaan. En dat zou echt desastreus zijn voor het imago van deze regering. En Bram van Meulen spreek ik later deze uitzending uitgebreid. Als goed nieuws voor gevangenispersoneel... hoeven niet zoveel gevangenissen dicht als eerder was aangekondigd... zei staatssecretaris Steven van Justitie... na het debat over zijn bezuinigingsplannen. Maar hoeveel er nu dan wel dicht gaan, dat weet hij nog niet precies. Ik had er nu 26 zullen sluiten. Uh, ik denk dat er nog zeker 10, 15 inrichtingen dat je die wel moet sluiten. Maar ja, ook wel 10 niet. En dat is minimaal 10 niet. Ja, het geeft wel meer lucht. Dit is wel een enorme verlichting. Maar met name voor de mensen die in de sector werken. Teven betaalt het openhouden van de gevangenissen door 70 miljoen euro te besparen op zijn eigen ministerie. Alle afdelingen van zijn departement moeten efficiënter gaan werken. Ja, dan dat grote schandaal in de Verenigde Staten. Veiligheidsdiensten blijken toegang te hebben tot e-mails en foto's... van Google- en Facebook gebruikers onder andere. Gisteren werd ook bekend dat een van die diensten, de NSA... telefoongegevens verzamelt van burgers. Politici zijn geschokt en eisen uitleg van president Obama. Uh, I trust that the president will to the why the this a tool... in our nation from the of, uh, of the attack. Al dus de republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden John Beener. Britse kant The Guardian, die met de onthullingen kwam... verwacht dat de discussie over spiona spionageactiviteiten... nu weer oplaait in de Verenigde Staten. België en Nederland gaan maandag overleggen hoe het verder moet met de Vira Treinenbouwer Ansaldo Breda wees gisteren alle kritiek van de hand. Het bedrijf legt de schuld voor de problemen... juist bij de Nederlandse en Belgische spoorwegen. De treinen zouden niet goed zijn onderhouden... En de Belgen zijn op hun beurt weer niet onder de indruk van die beschuldigingen. Het onderhoud uh, ligt sowieso in Nederland niet bij NMBS. NMBS heeft nooit uh, treinen afgenomen, gelukkig maar, uh, zou ik zeggen. Uh, in elk geval uh, hebben de, on, beide onderzoeken die, die gevoerd zijn door externe experts... Uh, gewezen op uh, structurele problemen aan de trein. Uh, structurele problemen die de uh, zware schade aan de trein hebben veroorzaakt. De NS wil nog geen commentaar geven op de aantijgingen van Ansaldo Breda. Het bedrijf wacht eerst op de reactie van staatssecretaris Mansveld. Bijna 8000 mensen fietsen dit jaar mee met Alp Duzis. Gisteravond werd bekendgemaakt hoeveel geld ze hebben opgehaald voor kankeronderzoek. 20 miljoen euro dus, en dat is iets minder dan vorig jaar. Toen werd 32 miljoen bij elkaar gefietst. Maar Johan van der Waal, voorzitter van Alpdu 6, is er tevreden mee. De vraag is, gaat dat geld naar kan kankeronderzoek... of blijkt dat voorlopig ook op de plank liggen? Dat gaan we natuurlijk aan hele mooie, innovatieve onderzoeken besteden. Ik weet dat daar kritiek op is geweest... Wij kijken heel kritisch naar waar we het geld aan besteden. Dat moet ten bate van de patiënt komen. En dat moet ook nog eens een keer onafhankelijk zijn... waar we echt zeker van zijn dat niemand er financieel beter van wordt. De Vriezen redden het niet zonder de rest van Nederland. Dat is een noodkreet op de site van het Fries Dagblad om de krant te redden. Fries Dagblad heeft steeds minder abonnees... en kampt met tegenvallende advertentieinkomsten. Hoofdredacteur Kooistra ziet geen andere mogelijkheden meer. Uh, we zijn een kleine krant... Met dus een hele kwetsbare exportatie. Dus hebben we gezegd: uh, zo gaat het niet, we redden het niet. We doen een beroep op lezers en anderen. Om te zeggen: wat is het Vriesdagblad u waard? Om de reddingsactie kracht bij te zetten, is een aantal bekende Nederlanders ingeschakeld. Onder wie uh, Geert Mak. Die geeft kwakkelende kranten zoals het Vriesdagblad ook een tip. De toekomst, toch gek genoeg, van, van regionale kranten ook ligt veel meer in spitten. In onderzoeksjournalistiek. Uh, want daarmee maak je je onmisbaar. He, dat, uh, dat er een bejaarde te water is gekomen in, in Gordendijk, dat lees je wel op internet. Dan een eerste blik in de ochtendkranten. De Telegraaf opent met uh, weer Vira Nieuws. Vira Deal riekt na omkoping, is de kop boven het artikel. Volgens onderzoekers van het accountantsbureau Ernst Young wist de Italiaanse treinbouwer Ansaldo Breda vooraf dat het bedrijf de aanbesteding van de Nederlands-Belgische hogesnelheidstreinen ging winnen. Dat stond ook al in dat rapport vanuit België wat we gisteren ochtend in handen hadden. Volkskrant dan opent met uh, gedwongen huwelijken aangepakt. Tieners en vrouwen die in een ander land willen gaan wonen, moeten zich persoonlijk gaan uitschrijven bij de gemeente. Als er getwijfeld wordt aan de vrijwilligheid van het vertrek, wordt de uitschrijver individueel gehoord en kan melding worden gedaan bij het steunpunt huiselijk geweld. Volkskant dus trouw opent met uh, staatssecretaris Dijsma van uh, Landbouw. Die pakt de boer natuursubsidie af, al dus de kop. Ze trekt de stekker uit de regeling die duizenden boeren van natuursubsidies voorziet. Ze vindt dat namelijk onacceptabel duur. Afgelopen twintig jaar is in totaal 1 miljard euro aan vergoedingen uitgekeerd, terwijl de natuur op het platteland alleen maar achteruit is gegaan. Al dus trouw. Het AD opent met uh, aan met een uitroepteken erachter. 1,07 eh, miljard euro aan verkeersboetes is er geïnt. Dat is een record opbrengst. 30% meer dan in 2012. AWB is boos omdat het kabinet door de trajectcontroles... op relatief veilige snelwegen de automobilist als melkkoe gebruikt. Even verder op de voorpagina van het Algemeen Dagblad... zien wij een zeer zuur, zorgelijk kijkende staatssecretaris... Teven, hij krijgt zijn zin niet, staat daar dan bij in een tekstje. En dan moeten we even terug naar de Telegraaf, want daar is er misschien over Teven nog iets zorgelijks te melden. Daar staat namelijk een klein kopje. Teven slikt enkelband in. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien, het NOS Radio 1-journaal. I hear a lot of stories. I suppose they could be true. All about love. striking out the risk is better than me. Olshaki, hoor u, a good hart. Schakelen wij met Duitsland met Maino Rimmers. Geniet van de ochtendzon met uitzicht over het water, Maino. Ja, maar dat is een hele brede stroom geworden, de Rijn hier. Die hier vlak langs het centrum van Koblenz loopt. 2011 ging het hier nog mis, januari. Door veel regen en smeltwater van de sneeuw... ontstond stond een deel van de binnenstad blank. Daar is nu helemaal geen sprake van. Ik heb eigenlijk in Koblenz, voor zover we er doorheen gereden zijn... weinig actie gezien, wat dat betreft. Maar als je inderdaad naar de rivier kijkt... die hier achter het hotel langs stroomt... waar wij vannacht verbleven... ja, dat, is, dat lijkt wel een soort snelweg. Ik zag er net een boomstam indrijven. Dat, dat speert dan echt door het water heen. Misschien wel om die reden alleen al is er een vaarverbod. Onder andere voor dit deel van de Rijn. En dat treft de Nederlandse binnenvaartschippers. Want die zijn er veel hier. Um, Zo'n 500 binnenvaartschepen die liggen vast. En de helft daarvan blijkt zo'n beetje Nederlands. En ja, die stremming is er niet alleen op de Rijn. Die is er ook op de Elbe, de Neckar, de Mijn en de Wezer. En ja, er zit nog weinig verandering uh, in de situatie met dat water. Het is te gevaarlijk om te varen. Misschien zijn de, de schepen ook hier en daar inmiddels te hoog voor de bruggen. Want ja, als het om klasse 4 schepen gaat... dan staan die vaak uh, hoog opgestapeld met containers... Een stuurhut die ook nog omhoog kan om over die containers heen te kunnen kijken. Maar dat is dan allemaal te hoog, die combinatie, voor bijvoorbeeld een Rijnbrug. Hoewel degene waar ik nou op sta toch hoog genoeg zou zijn. Kortom, die Nederlandse binnenvaartschippers die liggen stil. En dat kost geld. En niet zo'n beetje ook. Zo'n 15 tot 2000 euro per dag. Maar daar krijgen ze dan geloof ik wel weer een vergoeding voor. Um, er zijn erbij die hopen dat ze dit weekend... de dus schroefas toch wel weer in werking kunnen zetten. Wij gaan ons zo verplaatsen. Wij gaan naar Landstein. Dat is een dorpje zo'n 7 kilometer verwijderd van Koblenz. En daar liggen wat Nederlandse binnenvaartschippers... waar wij deze ochtend te 7 met halsbrekende toeren aan boord zullen gaan stappen... <laughs> om te kijken hoe ze het, het vergaat de afgelopen dagen. Ze liggen bijna een week stil, Marcel. en Ja, tijd is geld, ook in de binnenvaart. Ja, absoluut. ja uh, Maino, ik ben wel benieuwd waar ze al die schepen laten. Als ze, als ze allemaal daar stranden, dat hoopt zich op natuurlijk. Ja, dit is onder andere in de haven van Laanstein. Ik ken dat dorpje niet, maar uh, daar liggen ze met z'n allen gemoedelijk bij elkaar. Uh, ja, de tijd te doden uh, natuurlijk... Uh, maar uh, ja, als jij je ruim vol hebt zitten met, uh, met goederen waar uh, de klant op zit te wachten, uh, dan is dat natuurlijk best lastig. Ook al als je eigenlijk had gehoopt dat je dit weekend weer zo'n beetje in Nederland had gezeten. Ja, dat lukt dan niet. Nee, nou op naar Laanstein en we gaan je volgen. nou ja. Rimmers, dus vanuit Duitsland vanochtend gaat over het hoge water en de problemen voor de binnenscheepvaart. Illegale handel in Ivoor staat hoog op de internationale agenda... vanwege het grote aantal olifanten dat in Afrika wordt gestroopt. Hoorde u gisteren een reportage al over vanuit Mozambique. Ondanks het verbod op de handel in Ivoor is de vraag erna enorm gestegen.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 in starting in 2011 en 2012 the Hongkong hong kong authorities the customs and excise have made some massive seizures of ivory into hong kong in containers uh from kenya and tanzania being disguised as other things de douane in Hongkong heeft wel hele grote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 Wat we looking at here vrij goedkoop, cheap, very low value. So it is minder likely uh, to be ivory. You do need a. This trader would need a permit uh, if, he, if he was selling ivory. Er is veel kaf onder het koren zegt de natuurconservator Andy Cornish. Want lang niet iedere winkelier in Hongkong heeft een vergunning om Ivor te verkopen. Ik hoorde een bijdrage van onze correspondent in China Marike de Vries. Een groep van 40 Cubanen heeft deze week op Curaçao aandacht gevraagd van minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans. De groep, waarvan sommigen al acht jaar op Curaçao verblijven, kan het eiland niet af. Cuba wil ze niet terug laten keren en Curaçao weigert de 40 een verblijfstatus te geven. En de Cubanen willen nu dat Timmermans een oplossing zoekt met de regering van Curaçao. Correspondent Dick Draaien volgt de minister tijdens een korte werkbezoek op de Antilliaanse eilanden. Bonochi. Goedenavond, ik wil iedereen uh, van harte verwelkomen. Het zeer in het bijzonder de minister van Buitenlandse Zaken van Nederland, Frans Timmermans. Frans Bomidi, welkom. Premier Hodge verwelkomt Frans Timmermans op het terrein voor het Curaçao's Museum. Een van de oudste musea op het eiland vormt het decor voor een ontmoetingsbijeenkomst tussen de minister van Buitenlandse Zaken en verschillende gevestigde belangengroeperingen op Curaçao. En we hebben gemeen een aantal van die doorsnee mensen uit te nodigen hier vanavond. En ik zou voorstellen: pak de kans, doe even een babbeltje met Frans. En ja, lucht jouw hart. Niet Deze kans krijg je niet meer zo gauw. Die uitnodiging van de premier van Curaçao is niet aan Dovermans oren gericht. Tussen de gevestigde gezichten van de verschillende belangenclubjes staat een kleine groep die niet is uitgenodigd, maar dat zelf heeft gedaan. Een delegatie illegale Cubanen is ongezien binnengekomen en vraagt aandacht van de minister. Hier zijn een paar mensen die een brief aanbieden. Ze zijn van de Aha. Ze willen nu een brief aanbieden. Dankjewel. Nada. Usted habla español, ¿no? Sí, le quiero entregar un documento para eh, leerlo. Un documento muy importante sobre unos cubanos aquí en Curazao. ¿Cómo es su Oké. Okay. Ja. U heeft al vluchtig gezien waar het over ging? Ja, ja, we moeten zorgvuldig bestuderen. Want ook Curaçao is een immigratieproblematiek. Ja, zeker. Ik snap, het. Ik snap het. Maar dat gaan we heel zorgvuldig bestuderen. Verrast dat u zoiets krijgt? Nee, helemaal niet. Dat is mijn vak. En uh, mensen hebben het volste recht om mij iets aan te bieden uiteraard. Een Spaanse sprekende minister. Timmermans maakt indruk op Curaçao. De Cubaanse delegatie, aangevoerd door de Nederlandse Ittiken Witteveen, mag zelfs blijven en mengt zich met een aangeboden tequila onder de gasten. Een verrassende brief, wat stond erin? De brief stond in de aanwezigheid van zoveel cubanen die hier van drie tot acht jaar lang verdrijven. Ze, hebben, ze zijn niet gekomen met een geldig toeristenvisum. Maar ze krijgen geen recht om hier te werken. Maar ze kunnen ook het land niet meer uit. Ze kunnen niet meer terug naar Cuba. Esquiri is een van de Cubanen die hier al zeven jaar illegaal woont. Ze heeft werk, maar geen toegang tot de gezondheidszorg. Net als haar kinderen. Ze heeft alles geprobeerd om legaal op Curaçao te kunnen verblijven. Maar Curaçao ziet haar en de andere Cubanen niet staan. Ik ben Esquiri, ik ben ik ben Skiri, ik ben een Cubaanse en ik heb geen toestemming om hier te zijn op Curaçao. Maar ik ben nergens welkom. Ook niet op Cuba. En dat is een situatie die nogal triest is. En wat wilt u van de Nederlandse minister? Ik hoop dat de minister ons kan helpen, want we hebben alles hier al geprobeerd. Elk jaar opnieuw. Zonder resultaat. We willen gewoon een normaal leven hier op Curaçao opbouwen. En of dat via minister Frans Timmermans gaat lukken, is nog maar de vraag. Curaçao gaat namelijk over haar eigen immigratie. Frans Timmermans, minister van Buitenlandse Zaken... is dus op bezoek op Curaçao. En Dick Draaier volgt hem. Het NLS Radio 1 Journaal Sport... Jong Oranje is het EK onder 21 in Israël begonnen met een overwinning. Het werd 3-2 tegen Duitsland. De doelpunten van Maher en Wijnaldum leidde de ploeg halverwege met 2-0. Niks aan de hand. Maar in de tweede helft kwamen de Duitsers sterk terug. En op 2-2. Nederland wist uiteindelijk toch nog te winnen. Nu een hoekschop en die gaat erin via Leroy Fer. Die er dus al een keer eerder dichtbij was met het hoofd. En het nu uit de hoekschop puntgaaf doet. Andere doelpunten maken Maher over de overwinning op Duitsland. Nou ja, dat was een belangrijke zegen. We hebben afgesproken dat we de eerste wedstrijd moesten winnen. Want dat, dan ga je het toernooi ook lekker erin. En uh, dat hebben we ook gedaan. En uh, ja, dat geeft ook een heerlijk gevoel. En uh, ik denk als je van Rus, uh, Rusland wint, dan uh, ben je eigenlijk door. En zondag moet Jong Oranje tegen Jong Rusland. Rusland verloor trouwens van Spanje. En daarom staan in groep B Nederland en Spanje bovenaan. VVV Venlo heeft trainer Ton Lokhoff ontslagen. VVV degradeerde dit jaar uit de eredivisie. De clubleiding ziet onvoldoende draagvlak om met Lokhoff verder te gaan. Serena Williams heeft de finale van Roland Garros bereikt. Ze zette Sarah Irani eenvoudig opzij met 6-0, 6-1. In de finale neemt Williams het op tegen Maria Shadapova. Die versloeg Victoria Azarenka in de halve finale. En vandaag staan de halve finales bij de man op het programma. Nadal speelt tegen Djokovic, de absolute kraker. En Ferrer neemt het op tegen Tonga. En de Amerikaanse atleet Justin Gatlin... heeft bij de Diamond League in Rome de 100 meter gewonnen. Hij versloeg de Olympisch kampioen Usain Bolt. Gatlin liep een tijd van 9,94. Bolt was 100ste langzamer. Dat was de eerste nederlaag voor de Olympische kampioen... op de 100 meter sinds augustus 2010. Destijds was Tyson Gay in Stockholm sneller. Zo is over het Spartoverzicht en straks hoort u nieuws uit uh, Suriname... want de regering daar probeert het goud in de Surinaamse grond zo duur mogelijk te verkopen. Dit is Radio 1. E. Het is half zeven, tijd voor het NOS Journaal. Mark Visser, goedemorgen. Goedemorgen. Er gaan maar tien tot vijftien gevangenissen dicht... in plaats van de eerder geplande 26 en ook vallen er dus minder ontslagen. Dat zei staatssecretaris Steven na het debat over zijn bezuinigingsplannen.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 In de toespraak zei Erdogan onder meer dat er geen zaken wordt gedaan met vandalen... zoals hij de demonstranten tegen zijn regering omschrijft. De weer dan nog, volop zon, het wordt 15 graden op de wallen... en 22 tot 26 graden in het binnenland. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB, Erwin de Hart, goedemorgen. Goedemorgen Marcel. Vier op de A8, Zaandam richting Amsterdam. Tussen Knoopend Zaandam en Knoopend Koenplein staat 2 kilometer.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 De radio zoekt stemmen! Mijn naam is Peter Paul van Kasbergen. Ik heb een wereldse air in mijn stem. Ik ben Remco. Mijn stem heeft de baard in de keel. Yo, yo, yo. Mijn nummer heb je al. Voor een geile harde stem, bel mij. Yo, master M. En ik rep met mijn stem. Nee, niet zulke stemmen. Jouw stem. Stem vandaag op de beste radiocommercie van 2013. En maak kans op een mooie prijs. Stem vandaag nog op...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 Stem vandaag nog op de beste debesteradiocommercial.nl. Drie minuten over half zeven. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Volgens de Italianen is er niets mis met hun Vira. Maar is hij gewoon verkeerd gebruikt door de NS? Zeiden ze gisteren in een persconferentie. Anzaldo Breda, de bouwer van de Vira, dreigt alle schade... materieel en immaterieel te gaan verhalen ga ik over praten met hoogleraar Contractenrecht aan de vuur en Bouwrecht... aan de Universiteit van Tilburg. Chris goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van de reactie van de Italianen? Logisch? Ja, je zou kunnen zeggen dat de aanval uh, de beste verdediging is. Het uh, juridische steekspel, uh, wat we eigenlijk allemaal zouden verwachten... Dat, uh, dat, gaat nu, uh, dat gaat nu beginnen. En voor dit soort type contracten waarbij je iets moet maken... op basis van eisen van, uh, van de klant, in dit geval de NS... Uh, is het dan vrij gebruikelijk dat je gaat, uh, gaat zwarte pieten. Dus alles verloopt wat mij betreft volgens, uh, volgens verwachting. Ja, ze zetten, ze zetten alvast uh, de piketpalen ja. neer. Ja. En ze willen schadeverhalen. Iedereen die negatieve uitlatingen doet en heeft gedaan... Ja, ja. is dat eigenlijk mogelijk? Uh, nou ja, het geldt natuurlijk niet voor u en mij. Hè. We moeten misschien wel een beetje voorzichtig zijn nu... maar daar gaat het niet <laughs> dat over. Dat ja, doen we het niet. Zijn niet voorzichtig. De... Het gaat vooral over de Nederlandse spoorwegen en, en over de Belgische spoorwegen. Ja. En, en wat Nederland betreft ook voor de aandeelhouder die daarachter zit en dat is de staat. Dat zijn toch uiteindelijk de directe contractpartijen van, van Ansaldo. Ja, maar heeft zo'n leverancier poot om op te staan als de NS er uh, negatieve kwalificaties aan geeft? Dan is dat toch zo? Ja, maar ik denk dat uiteindelijk materieel een, een, dat ze een veel sterker poot hebben om op te staan als zij kunnen laten zien... Uh, wat wij gemaakt hebben is conform specificaties van de NS. Uh, dat hebben wij gemaakt. Uh, er blijkt nu daar, vooral daar blijkt iets fout te zijn of de NS heeft niet zitten opletten bij de, bij de keuring van de treinen. Of bij het gebruik van de treinen hebben ze onze gebruiksvoorschriften niet opgevolgd dat zijn in ieder geval zaken die goed onderzocht moeten worden. Want dat, dat kan, juridisch kan dat relevant zijn. Ja, want de Belgen zeggen... wij hebben niet gekregen waarvoor we hebben betaald. De Belgen zijn al iets uitgesprokener. Hè? NS bereidt de juridische strijd nog voor. Italianen zeggen ons product is niet goed gebruikt. U geeft dat al aan. Aan wie moet je dat dan laten zien wie er gelijk heeft? Uh, aan wie je dat moet laten ja. zien wie er gelijk heeft? Nou ja, je, komt daar, je, je, je komt uiteindelijk kom je daar, uh, daarover bij de rechter natuurlijk. En ja. uh, De vraag is wie dan de eerste stap zet... En uh, wat, wat, wat ik enigszins verwacht is... want ik, ik zie niet echt dat er nu nog een weg terug is. Daarvoor, uh, ja, daarvoor hebben de Belgen eigenlijk uh, de Nederlanders de voeten dwars gezet. Het moet nu openlijk door middel van een conflict uitgevochten worden. Maar wat ik verwacht is dat Nederland zal zeggen... Wij, wij nemen die treinen niet meer verder af. Wij ontbinden deze overeenkomst en wij willen ons geld terug... En dat de Belgen zich daartegen zullen verzetten. Ze hebben er allebei enorm veel bij te winnen en ook enorm veel bij te verliezen. Nederland heeft veel vooruitbetaald, wil dat geld terug. En de, Bel de, de, de Italianen hebben een, een grote reputatie, of een reputatie te verliezen. Uh, maar ze staan ook op de rand van het faillissement als we de berichten mogen geloven. Ja, maar goed. Euh, ja, hebben ze daar dan wel iets aan? Want ik neem aan dat dit lang gaat duren. Als dat uiteindelijk voor de rechter komt. Ja, dit gaat, uh, dit gaat lang duren inderdaad. We, we kunnen absoluut niet voorspellen hoe lang dat uh, gaat duren. Maar dit gaat een heel ingewikkeld uh, juridisch speek, steekspel worden. Het verlies is al geleden. Het gaat nu alleen nog om de vraag... welk deel van het verlies komt nou bij welke partij te liggen. Dan is er een nieuw element natuurlijk ook. Hè. Gisteren kwam er een uh, Belgisch rapport uit. En ja, ze probeert het geheim te houden, maar goed, we hadden natuurlijk toch... waar het blijkt dat verdachte zaken ook zijn, hebben gespeeld... bij de aanbestedingsprocedure. Um, heeft dat nog invloed op de juridische strijd? Van de NS bijvoorbeeld? Nou, het heeft niet zozeer. Het is niet van invloed op de verdeling van het nadeel in dit concrete geval nu. Het kan wel uh, consequenties hebben voor um, ja, degenen die bij het nemen van beslissingen zijn betrokken bij de aanbesteding destijds. Daar kan het wel consequenties voor hebben. Ja, aan beide kanten neem ik aan dan. Aan beide kanten. Het is een Belgisch rapport. Uh, zij hebben het aangeswengeld, maar de aankoop van de treinen is, uh, is door uh, een gez gezamenlijk opdrachtgeverschap van zowel de Belgische spoorwegen als de Nederlandse spoorwegen uh, uh, heeft dat plaatsgevonden. En uh, ik heb het rapport even doorgenomen en daar wordt indirect ook gewoon gewezen naar Nederlandse betrokkenheid bij, uh, bij, bij een en ander. Ja. Heeft u daar inzicht eigenlijk in? Meneer Jans, hoe, hoe, ja, hoe openlijk gaat dat eigenlijk, dat hele aanbestedingstraject? Hoeveel inzicht heb je daarin? Nou, er is in de afgelopen tien jaar enorm veel geëvolueerd. Uh, het gaat nu allemaal uh, stukken transparanter dan dat, dat jaren geleden ging. En wat volgens mij hier gebeurd is... De suggestie wordt gewekt van, uh, dat er misschien zich fraude heeft voorgedaan. Maar wat hier gewoon gebeurd is volgens mij is dat... Die NS die heeft iets meer vrijheid gehad uh, tien jaar geleden... bij de aankoop van, uh, van, van producten zoals treinen. En die mocht gebruik maken van een vrij flexibele procedure... waarin je in het laatste stadium nog flink kunt onderhandelen... Ja, waarom die prijs van Ansaldo nou ineens omhoog gegaan is, volgens mij is gewoon de verklaring dat in het laatste stadium, onder druk van de Nederlandse staat, de eisen alsnog wat zijn aangepast, zodat die treinen sneller konden gaan rijden. En dan is het logisch gevolg dat Ansaldo dan zegt, dat kan, maar dan wordt het wel een beetje duurder. Ja. Um, maar je dat... zou ook kunnen denken dat Ansaldo al de toezegging had gekregen, jullie worden het. Uh, nee, want er zat nog steeds een andere partij zat er aan tafel, en dat was uh -huh. Alstom. En ook Alstom heeft de kans gekregen om zijn prijs bij te plussen, heb ik uit... Uh, uit berichten opgemaakt. Dus ja, ik denk dat het grote probleem is geweest met de wijsheid achteraf. is dat je lopende de procedure je eisen gaat aanpassen. Daar denken we tegenwoordig heel anders over. of dat allemaal wel, wel is toegestaan. Mm, nou, dit wordt interessant, meneer Jansen. Hartelijk dank alvast ja? voor ja, uw gedaan. toelichting. En een goedemorgen. Chris Jansen, hoogleraar contractenrecht, hoort u. O, naar Suriname, want Suriname heeft een historische overeenkomst getekend. met het goudbedrijf IM Gold. De staat koopt zich in bij de activiteiten van het Canadese bedrijf... en wordt daarmee aandeelhouder. Gering Boutersen wil op die manier de opbrengsten voor de staat... uit goudwinning vergroten. U hoort correspondent Hamer Boerbam daarover. Goud is het grootste exportproduct van Suriname. I.M. Gold alleen al haalt jaarlijks voor een half miljard... Amerikaanse dollars aan goud uit de Surinaamse bodem. Al tijdens zijn verkiezingscampagne drie jaar geleden... hamerde Boutersen erop dat het financiële voordeel... voor de Surinaamse schatkist veel groter moest worden... En dat zou gebeuren zodra hij aan de macht was. Hij hield woord. Na twee jaar onderhandelen met de Canadezen is het nu zover. In plaats van 5% krijgt de staat nu 30% van de opbrengsten. Het resultaat ligt thans voor ons en we hebben alle reden om trots te zijn. We hebben een model overeenkomstbreek waarin grote doorbraken zijn geïntroduceerd. Ten aanzien van de wezen waarop in de toekomst met grote buitenlandse partners zal worden samengewerkt in de exploitatie en verwerking van onze natuurlijke hulpbronnen. De onderhandelingen verliepen moeizaam en hard. Dat zegt de baas van IM Gold in Suriname, Steve Ledwin. En dat kwam vooral door de volhardende houding van de Surinaamse onderhandelaars. Zonder Bouters als president had deze overeenkomst er niet gelegen. Dit deal zou niet gebeurd zonder de leiderschap van deze president. Maar hij is een tough negotiator. En ik respect en admire dat. En ik zal je vertellen dat we feel like we hier een win-win situatie hebben. Dat is wat de partnership is Mogen we uitbrengen, Steve? President. Cheers. Cheers. Cheers. Cheers. Iedereen blij dus, hoewel niemand precies weet wanneer de Surinaamse bevolking iets van de hogere opbrengsten voor de schatkist gaat merken. Dat beaamt ook minister Jim Hock van Natuurlijke Hulpbronnen. Dat kan nog wel even duren. We gaan het ook merken in het aantal uh, banen dat erbij komt en dat zal op uh, relatief korte termijn zijn. De oppositie zegt het is een riskante investering. Het is een investering op één product. En het is bovendien een investering, een grote investering waarvan je niet weet of die zich ooit zal terugverdienen. Wat zegt u dan? Ik zie dat probleem niet. Integendeel. Ik denk dat het een goede zaak is dat Suriname zich nu heel bewust in die uh, exploitatie van de eigen hulpbronnen gaat begeven. De focus is, is nog steeds een heleboel op goud. Maar als minister van Natuurlijke Hulpbronnen zie ik dit toch zich uitbreiden naar andere uh, onderdelen van de mijnbouwsector. Oh, dus Surinaamse minister Jim Hock wordt ook een overeenkomst verwacht... met het Amerikaanse goudbedrijf Newmont. De onderhandelingen zijn daar nog bezig... omdat het Surinaamse parlement de eerste versie van het contract afwees. Indonesië straks maakt zich op voor de interland met oranje van Louis van Gaal. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Vele duizenden kinderen die deze week de avondvierdaagse liepen hadden geluk. Alle dagen mooi weer en gisteren was het zelfs de eerste officiële zomerse dag. Met temperaturen die boven de 25 graden uitkwamen. Dan wordt het misschien al gauw weer te warm, zou je denken. Maar nee, volgens verslaggever Karen Albers in Utrecht was de stemming opperwest. De meneer van de EHBO bereidt zich voor op een drukke avond of niet? Ik hoop het niet. Ik hoop dat er eigenlijk <laughs> niks gebeurt. Ja. Vanwege de warmte, denkt u dat er nog extra ja, dingen niet. nodig zijn? Ja, als iedereen zich voorbereid heeft, moet er weinig aan de beurt aan de, aan de hand zijn. Dus uh, ik ga ervan uit dat iedereen water bij zich heeft. Wat is de belangrijkste tip? Genoeg drinken? Genoeg drinken. Zorg daarvoor. Uh, Petje op voor de zon. Zo, allerbelangrijkste. Oh, en u kan nog al meteen gebruik maken van de diensten? Ja, van. Nou, ik trek net mijn schoenen aan en ik denk, hé, hey, Blaartje, dat, uh, dat ga ik de vijf kilometer niet redden, denk ik. Zeker met het zweet, dan heb je zout en het gaat dan in die blaar. Dus ik zag hem lopen. Ik denk: hé, pleisters. Die moet hij vast wel bij zich hebben. Ja, hoor. Ja, gelijk de eerste redding nu. Ik wil één stradje tellen ijsje. En ik een chocola ijsje. Eén smurf ijs. We hebben 2,30 euro. Een split en een raketje. Krijg jij nu al ijs? Ja. Moet je het niet eerst verdienen? Eerst die 5 kilometer lopen. Hij woont ook heel graag. Dus. Kijk, ja, nee, als papa wil, dan moet je wel, dat is zo. shot even. En heeft u uh, een Magnum van mij? Som, soms is er het wel heel ver lopen eigenlijk. Ja. Dus soms is het heel veel moeite. Ik denk dat deze wel leuk gaat worden. En waarom is dat zo? Vanwege dat je altijd medaille krijgt en heel veel mensen langs de weg staan. Ja, ook heel veel muziek en zo. En het is best wel warm. Niet te warm om te lopen. Het is heerlijk. We hebben niet beter kunnen treffen hier in uh, Utrecht. Dus, uh, maar dat mag ook wel naar, uh, naar een hele lange winter. Wat dat betreft kwam het mooie weer in de juiste weken. Absoluut. Dus uh, het wintervet uh, kan er nu af. Ook uh, bij deze kleine terrorist. Ja, dat zegt u terwijl u met een, uh, een vet ijsje in de handen staat. Ja, u heeft niks gezien vandaag. Ik zag voor een Daar zag ik zoveel poppen staan. Ik dacht, wat doen die poppen hier, die poppen Nou, laatste avond. Heb je er zin in? Ja, heel erg. Vind ja. dus jij groep 8? Ja, groep 8, ja. Dus dat is ook nog eens een keer je allerlaatste jaar. Ja, jammer wel, maar ja. Ik heb ook in de middelbare school, dus dat is wel leuk. Wat heb jij daar? Je hebt een zakdoek en er iets in: Pepermunt en citroen. Is dat lekker? Ja. Nou, ik hoef niet te proeven hoor, dankjewel. <laughs> maar uh, dat helpt als het zo warm is? Een beetje. Nou, van... het was lekker voor je tanden. De tanden. Ja. Okay. <laughs> Mooi weer, ook vandaag. Dus is het rustig toch steeds op de weg. Erwin de Hart bij de ANWB. Ja. ja, Marcel, dat klopt. Er zijn twee files te melden, allebei bij grote steden. Op de A8 Zaandam richting Amsterdam, tussen Knoopend Zaandam en Knoopend Koenplein, 2 kilometer. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland staat tussen Knoopend Brexplein en Rotterdam Centrum, 2 kilometer file. Ja. Dan is het ook nog vrijdag. Het zal wel rustig blijven. Ja, toch? Dat, uh, Hopen dat, we. dat heb je ook goed. Je bent ook al een ervaren man van uh, verkeer ja, Als je die hierochtend doet. Uh, ja, ja de, precies. De ja. Alleedat, ja, ik denk uh, zo'n 30 kilometer om half negen. Het is natuurlijk wel uh, het is mooi weer. Dus uh, vergeet je zonnebril niet. Gaan we niet doen. Erwin de Hart bij de ANWB, dankjewel. Gaan we door naar Koblenz. Of in ieder geval daar in de buurt. Want daar is Maino Remmers. Ja, daar gaat het niet zo vlotjes door. Daar uh, moeten de binnenschippers. Wachten, Mino. Afgelopen gaat het met de verslaggever ook nog niet zo vlotjes. Oh, wat is er dan? Ja, we zijn naar Landstein gereden. Waar trouwens een bord aan de dorpskom ons allemaal als Nederlanders hartelijk welkom heet... vanwege een fijn vakantiegevoel hier. Maar wij lazen net in ons hotel waar wij waren... waar een paar beteutende Japanners naar een bord stonden te kijken... waarin keurig Engels te lezen viel dat de Rijncruise voor vandaag is Ach, ja. gecanceld ja. vanwege de hoge waterstand. Ja, die mogen ook niet varen, hè? Nee, we zijn naar Larnstein gereden. Daar zijn we nu in een soort uh, ja, industrie-haventje... met een grote uh, grijpkraan daarnaast. En ineens zien we dan allemaal Nederlandse vlaggetjes naast elkaar. En ik klauter nu van het schip van de familie Zweep... via een heel klein trappetje... Achter op de kont van het schip van de Nadal... en dan zo weer naar het schip van Rinus en Annemieke van der Stelt. Drie Nederlandse vlaggen naast elkaar. Ik had Rinus net even gebeld. Hij was zich nog aan het aankleden. Ik zei erbij, het is radio, dus valt mee allemaal. Maar goed, ik heb hem nog niet gezien. Ja, ze liggen er hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Nou, ik tel toch zo al 7, 8 van die grote joekels... waarmee ze normaal over de Rijn gaan. Die liggen hier. Goedemorgen, wat een geklauter zeg. Ja, dit is een soort uh, drijvende enclave hier, hè? Ja, het is hier erg uh, gezellig. Huh? Dat klopt. Is, is het je... gezellig? Ja, het, het zie je best nog wel uit houden, ja. Jullie liggen hier in een soort zijtak. Wat is dit? Dit is een uh, haven aan de rivier, de haven van Laanstein. Want... Ja, het water staat hoog, maar er is geen golfje te zien. Het is, eigenlijk, hè, het is prachtig mooi weer. Ja, het is zeker. Ja. Het is, uh, ja, we liggen hier in een haven, dus ja, we liggen hier uh, veilig. Buiten hier op de rivier Dat stroomt uh, behoorlijk harder. Ja. Hoe lang al liggen jullie hier? Wij liggen hier vanaf uh, zaterdag, afgelopen zaterdagavond 8 uur. Daar ja, ben je ook een keer uitgepraat, hè? Ja, daar wordt het al weer tijd om wat te gaan varen, ja. Ja, ja en wie ligt er hier nou? Want er liggen er hier sowieso een stuk of zeven, vertel ik, hè, met de Nederlandse vlag in top op de achtersteven van het schip. Hiernaast ons ligt, wat is dat? Hiernaast ons ligt een uh, tanker. Ja. En uh, ja, die, uh, die zijn op weg naar Straatsburg, dus die moeten ook wachten. jullie gingen naar Heilbron, hè? Wij zijn op weg naar Heilbron, ja, dat klopt, met kolen. Ja, ga... Wa waarom... Ja, ik probeer eventjes... Ik ga even op het dek staan, want... Ja, het Om... naar boven. Hè? Dat is allemaal met gevaar voor eigen leven weer, hè. Die... klim... Oh! Maar, uh, want er zit kolen in, hè? Dat klopt, ja. Wij zijn uh, onderweg met kolen. En de... waarom mag er nog niet gevaren worden? Ja, in verband met hoge water, in verband met, uh, met de veiligheid... Ja, het stroomt te hard. Het stroomt te hard, ja. En uh, ja, de, de, de kanten staan onder water, dus ja, goed... Uh... Dus als jullie langs varen, dan klopt het zo hard... Ja, zijn dan ze komt ben... het over de kademuren heen. Ja, zijn ze bang voor schade, we, we veroorzaken te veel rimpelingen, wij Nederlanders. Ja, dat uh, denk ik, ja. <laughs> nou, ja. Goed, nou, we moeten het er ook maar eens over hebben... want het betekent natuurlijk ook dat er schade is... dat er stilgelegen moet worden, dat de verladers zitten te wachten. Kortom, dat soort zaken. En daar is geloof ik ook nog een vergoeding voor. Maar ja, dekt dat de lading? Minor is uh, komt langzaam in vorm vanochtend in Laanstein. Nu Katie Tunstall, suddenly I see. Well, her face is a map of the world, is a map of the world. everything around her is a 7 is het, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Oranje voetbalt vandaag in Jakarta en oefeninterland tegen Indonesië. Half 4, Nederlandse tijd is dat vanmiddag. Het is voor het eerst dat het Nederlands elftal tegen het nationale elftal van Indonesië speelt. En dus een bijzondere wedstrijd. En de Nederlander net dat Smit, die woont in Indonesië en hij gaat er naartoe. Naar die wedstrijd met zijn zoontje, Net Smit. Goedemorgen. Ja, hoi. Goedemorgen. Goedemiddag hier. Ja, goedemiddag voor jullie. Hoe is het in Jakarta? Heel de stad op zijn kop. Nou, vooral rond het stadion is het uh, de stad op zijn kop. Uh, uh, ja, het is uh, een, best wel een gekke huis. Ik ben gisteren al even uh, daar naartoe geweest om uh, de tickets op te halen. En uh, het was gisteren al een hele toestand met uh, t-shirtverkoop. Uh, ja, iedereen probeert je gek te maken natuurlijk om nog uh, illegaal waarschijnlijk kaartjes te kopen. Maar in ieder geval om je dus uh, dat stadion naar binnen te krijgen. En dus, uh, kunnen we concluderen, Oranje is populair? Uh, oranje is populair en voornamelijk door de spelers die we hebben... Uh, en en ja, de bekende spelers hè, die dan in de buitenlandse competitie spelen, zoals Van Persie, Sneijder, uh, Kuit. Uh, allemaal jongens die hier uh, regelmatig op televisie te zien zijn. Omdat ze in Indonesië dus uh, uh, veel de Engelse Premier League volgen uh, of de Spaanse uh, Liga. En uh, dan zie je die uh, koppen voorbij komen. Dus ze gaan eigenlijk uh, voor die belangrijke spelers die wij hebben. Ja, maar, maar het, het Europees voetbal wordt dus echt gevolgd? Ja, uh, kijk, Indonesië heeft zelf natuurlijk uh, niet een superteam, ook de, de gewone competitie. Uh, mensen kijken er wel naar hoor, maar het is dan niet een hele bijzondere competitie. En uh, ja, als mensen leuk voetbal willen zien, dan kijken ze dus graag naar Europees voetbal. En dat zijn dus onder andere dus, uh, de grote competities in Europa. En vandaar dus dat uh, een aantal van onze spelers heel bekend zijn en het Nederlands elftal daarom ook zo bekend is. Hm. Ja, nu is dit een oefenwedstrijd natuurlijk. Zijn, er, zijn de kaartjes duur? Uh, dat varieert. Uh, het goedkoopste kaartje wat we hier te krijgen is, is uh, ongeveer 5 euro. Uh, en dat gaat dan door tot uh, 150 euro ongeveer. Okay. En dat is natuurlijk heel erg duur voor hier. Als je uh, ervan uitgaat dat er heel veel mensen in je karten zijn die misschien uh, uh, 3 euro per dag verdienen. Ja, maar goed, die 5 euro, dat is er misschien nog te doen. Het is redelijk toegankelijk voor iedereen. Ja, voor een, uh, zeker voor de middenklasse in, uh, in, in Jakarta uh, is het redelijk toegankelijk. Uh, het is ook een heel groot stadion, daar gaan uh, ongeveer 100.000 mensen in. Dus uh, van die stadions die je ook in Rusland hebt en uh, in Mexico bijvoorbeeld. Uh, echt zo'n joekel. En uh, een grote bak noemde Rut Gullit het uh, gisteren. Ja. En hoe gaat u er dat doen met uw zoontje op de fiets? Dat uh, is zeer onwaarschijnlijk. <laughs> nee, we gaan zo meteen met, uh, met, met de taxi uh, die kant op. Uh, het is op een heel groot uh, terrein, hè. dus het stadion zelf is groot. Maar het terrein eromheen is heel groot met allemaal uh, sportvelden. Dus uh, we moeten ons eerst uh, waarschijnlijk overal doorheen borstelen. Het zal een gigantische druk zijn. Daar ja. uh, gaan, uh, gaan we maar uit. Volgens mij gaat het maar vanuit uh, volgeboekt. Dus 100.000 mensen zijn sowieso op de been om daar uh, naartoe te gaan. En dan alles en iedereen uh, die daar nog omheen loopt om dingen te verkopen. Ja, nou dat wordt een heel evenement natuurlijk. Veel, ple Dankjewel. veel plezier. En bedankt Dankjewel. voor het verhaal. Net als Smit vanuit uh, Indonesië over de wedstrijd uh, van uh, straks vanmiddag... Nederlandse tijd, half vier dus, van Oranje tegen Indonesië. Het NOS Radio N-journaal Mediaoverzicht. Met Martijn van Beek. Staatssecretaris Teven kijkt heel somber op de voorpagina van het Algemeen Dagblad. Want hij krijgt zijn zin niet. Of zoals de telegraaf het verwoord, Teven slikt enkelband in want ook de regeringspartijen willen af van het plan... om criminelen met een enkelband naar huis te sturen... in plaats van de cel in te gaan. En ook in de Telegraaf, sigarettensmokkel... is de belangrijkste inkomstenbron geworden... van terroristische organisaties. Zoals de Taliban, Hezbollah en de Real IRA. De krant meldt morgen met een exclusieve reportage te komen... over terreurpeuken. Tonnen hebben zorgbestuurders vorig jaar meegekregen... aan vertrekpremies. Uit onderzoek van vakbond Afakabo FNV... blijkt dat de topmannen ook vaak een zeer riant salaris kregen... En dat terwijl de politiek wil dat ze hun inkomens matigen, meldt het AD. Grootverdiener was Karel Verwij, bestuursvoorzitter van zorginstelling Kordaan. Hij ontsloeg vorig jaar honderden werknemers en stapte daarna zelf ook op. Hij kreeg bijna drie ton mee, bovenop zijn salaris van ook bijna drie ton. Het kabinet gaat gedwongen huwelijken aanpakken. Tieners en vrouwen die in een ander land willen gaan wonen... moeten zich voortaan persoonlijk uitschrijven in hun gemeente. Als de ambtenaar het niet vertrouwt, wordt de uitschrijver gehoord. Volgens de Volkskrant. Volgens minister Aasje van Sociale Zaken is het aannemelijk... dat in Nederland sprake is van honderden gevallen van huwelijksdwang per jaar. Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken... pakt de boeren hun natuursubsidie af. Dat werd al aan haar geadviseerd... door de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. De natuur op het platteland is er ondanks de 1 miljard euro... aan subsidies alleen maar op achteruit gegaan. In trouw noemt Dijksma de subsidies dan ook onacceptabel duur. En de singles moeten even opletten. Drie studenten organiseren een datingavond... waarbij ongewassen en beslapen t-shirts de doorslag geven. Ze zeggen namelijk dat je eigen zelfgemaakte lichaamsgeur... van groot belang is als je op de versiertoer gaat. Wie daar meer over wil weten, moet het AD maar lezen. En dan lezen we nog even in de Telegraaf dat de Poetins uit elkaar zijn. Eh, Russisch premier Poetin. En zijn aanstaande ex-echtgenote, Ludmilla, staan erbij op een fotootje. Poetin zou namelijk al jaren samenwonen met 30 jaar jongere... voormalig Olympische atlete, ritmische gymnastiek. Alina Kabayeva. Zou we ook twee kinderen bij hebben? Ja, Martijn. Dat wist ik dat niet. Dat weet jij <laughs> nou. Nee. Nou, nu wel. Uh, volgend uur hoort u meer uh, over de Vira. Want er uh, komen schade eisen aan processen aan Anzaldo Breda, ontkent dat er iets mis is met die trein. En er moet ook iets gebeuren om een alternatief te bedenken. Het kabinet en de NS komen vandaag mogelijk met plannen. En de provincie Brabant loopt daarop vooruit. Die heeft al iets bedacht. Hoort u zo dadelijk na zeven uur. Blijft u luisteren.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 Ook interim managers en financials gaan naar movier.nl zeker van inkomen.